11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik is toerekeningsvatbaar verklaard. De rechter in Oslo veroordeelde hem tot de maximale gevangenisstraf van 21 jaar. Anders, Beding Breivik, born 13 februari 1979. De En Die straf kan steeds worden verlengd. zolang die als een gevaar voor de samenleving wordt gezien. Dat betekent dat hij waarschijnlijk nooit meer vrijkomt. Breivik had al aangekondigd dat hij bij toerekeningsvatbaarheid. niet in beroep gaat. De Noorse rechters kwamen unaniem tot een oordeel. Correspondent Rolien Kreton. Hij wordt toerekeningsvatbaar verklaard. En dat was de grote vraag hier. Daar ging het allemaal om. Er was veel twijfel over door zou betekenen gevangenisstraf. En dat is nu gebeurd. Anders Breivik is veroordeeld voor twee aanslagen in juli vorig jaar. In het regeringscentrum van Oslo liet hij een bom afgaan... waarbij acht doden vielen. Breivik ging vervolgens in politieuniform naar het eiland Utoya waar die 69 mensen, vooral jongeren, doodschoot. Hij zei eerder dat zijn daden vreed, maar noodzakelijk waren... om de islamisering van Noorwegen te stoppen. Breivik zal zijn straf geïsoleerd uitzitten in een gevangenis buiten Oslo. Daar is speciaal voor hem een afdeling gebouwd.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staat veel op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden 4 kilometer. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle... loopt het vast door een ongeluk met een tweetal vrachtwagens. Tussen Hoevelaken en Nijkerk staat 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit Utrecht naar Zwolle kan het beste omrijden... door bij knooppunt Hoevelaken de A1 richting Apeldoorn te kiezen... en daar dan de A50 richting Zwolle. Andere kant op staat op die A28 naar Utrecht tussen strand 0... en Amersfoort-Vathorst 5 kilometer. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os loopt het vast door de werkzaamheden... tussen Heter en knoopee Ewijk ook 5 kilometer. Ziggo Zakelijk introduceert Office Plus. Het al in één pakket voor ondernemers. Tot wel 10 telefoonnummers, televisie... en supersnel internet met maximale bandbreedte. Nu vanaf 64 euro ex btw per maand...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 Radio 1, gids.fm met Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. In navolging van de Sirius, de Rainbow Warrior en misschien wel de schepen van de Sea Shepherd... wil hij binnenkort zelf met een actieschip de zee op, wietse van de werf. Liefst zonder geweld, maar in de wetenschap dat het nooit zonder risico zal zijn... gaat hij dan de illegale visvangst op de Middellandse zee te lijf. Ik praat zometeen met hem over zijn motieven. En dat moet balen zijn op de CDA-burelen. Geeft leider Buma een groot interview aan De Telegraaf dat morgen gaat verschijnen? Schrijft de krant van vandaag over een mogelijke splitsing in een CDA-noord en een CDA-zuid. De katholieken tegen de protestanten. Dadelijk meer over de christendemocraten. En... Oude auto's, die moeten weg. Althans in veel binnensteden. En de auto is natuurlijk de heilige koe van Nederland. Dus de eigenaars van klassiekers zijn nu boos. Wim Oude bepleit hun zaak. En wilt u de beeld bij? Surf naar degids.fm 21 jaar gevangenisstraf krijgt hij dus. Anders Bering Breivik. Dat maakte de rechter een uur geleden bekend. Het voorlezen van het vonnis gaat nog tot ver in de middag door. En correspondent Rolien Kreton volgt die uitspraak. Dag Rolien. Hallo. Wat is de rechter nu aan het voorlezen? Nou, de rechters, er zijn twee rechters die elkaar afwisselen. Het is namelijk een hele lange tekst. Uh, die nemen uh, de voorbereidingen van de aanslagen voor en de aanslagen zelf. En dat zijn eigenlijk details die we al in het uh, proces zelf hebben gehoord. Uh, maar ja, het, ze laten zien hoe ze de feiten interpreteren. En uh, ze leggen onder andere de nadruk op het feit dat uh, Breivik politieke motieven had voor zijn aanslagen. En ja, dat is een van de redenen waarom die toerekening zatbaar uh, is verklaard. Want die 21 jaar die hij heeft gekregen, dat is niet de definitieve straf? Dat is niet de definitieve straf. Uh, het is namelijk mogelijk om na die 21 jaar zijn straf te verlengen... als hij nog als een gevaar voor de samenleving uh, wordt gezien. En dat gaan ze elke vijf jaar doen. Dus elke vijf jaar wordt dan geëvalueerd of hij een gevaar uh, vormt. En ja, je kunt je voorstellen, waarschijnlijk de kans is groot dat hij op die manier zijn hele leven vastzit. Hoe zit hij erbij? Nou, de uitspraak, het werd gelijk duidelijk wat het werd. En je zag gewoon dat Drijfik heel opgelucht was. Dit is wat hij wilde. Hij wilde gevangenisstraf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 En krijgt hij aan het eind van, de, van, van het voorlezen van het vonnis zelf ook nog de mogelijkheid om te reageren? Ja, hij krijgt kort de mogelijkheid om te reageren. Um, hij heeft al wel uh, eerder aangekondigd dat hij uh, niet in hoger beroep uh, wil gaan. Uh, de vraag is uh, nog wel of uh, het OM in hoger beroep wil. Omdat het OM eigenlijk uh, heeft gepleit voor ontdekening Maar ja, daar ga ik niet van uit. Rolien Creton blijft de uitspraak in de rechtbank van Oslo volgen. Het voorlezen van het vonnis gaat nog tot ver in de middag door. De gids .fm. Lens Armstrong die geeft het op. Hij staakt zijn strijd tegen de antidoping USADA. En als het aan zijn tegenstanders ligt... moet de zevenvoudig toerwinnaar al zijn titels en zijn gele truien inleveren. Aan de telefoon is Roderick de Munnik. Hij is hoofdredacteur van Fietsmagazine. Goedemorgen... Goedemorgen. Was het even schrikken vanochtend vroeg? Uh, ja, een beetje wel. Hè? Je ja. was er was genoeg te doen. Ja, nou ja, zeg dat. Ik keek er zelf wel een beetje van op... omdat hij altijd maar bleef vechten en altijd maar bleef zeggen... van nee, ik heb het echt niet gedaan. Je kan mij van niks betichten. Ja, dat nou, klopt. Misschien uh, is, is het inderdaad wel zo dat het een beetje een vreemde zaak is. Uh, het is een vechter, hè. Lens Armstrong. Zo heeft hij zijn tours gewonnen. Zo heeft hij uh, uh, externe motivatie gezocht om uh, goed te worden. Het is altijd iemand geweest die zich uh, tegen anderen afzette. En nu geeft hij in één keer de strijd makkelijk op. Is er schuldbekentenis? Uh, hij, zel, hij zelf zegt van niet. Uh, dat maakt het per definitie geen schuldbekentenis, want, uh, he, want hij bekent niks. En misschien is het gewoon ook wel slim om, uh, om uh, nu de staat de strijd is taken. Ja, maar wat zou er slim aan zijn dan? Nou, kijk, door. Uh, nu, wat er nu gaat gebeuren, of meest waarschijnlijk gaat gebeuren, is dat er een uitspraak komt van USADA: uh, dat, hij, uh, dat, hij de, dat hij schuldig is of dat hij uh, doping heeft gebruikt. En dat het hele uh, tafereel uh, met, met bekentenissen in de openbaarheid, uh, getuigenissen van Lens Armstrong zelf in de openbaarheid, dat blijft hem dan bespaard. Ja, nou ja, ja dat, dat, dan kan je inderdaad zeggen van... Oh, dan, dan hoef ik dat in ieder geval, die leidersweg niet uh, te ondergaan. Is het goed dat hij gepakt wordt? Ja, het is in principe natuurlijk wel goed. Als hij, uh, als hij inderdaad de regels heeft overtreden... dan moet je gewoon uh, opgepakt worden en gestraft worden. Ik bedoel, uh, uh, een moordenaar mag ook niet vrij rondlopen. Laat het helder zijn. Er zijn regels en die moet, uh, daar moet je aan houden, simpel zat. Maar ja, er waren er wel meer die de regels overtraden natuurlijk. Ja, klopt. Ja, daar hebben we ook discussies over gehad... Uh, uh, er zijn Tour de France dat de eerste tien uh, bevolkt uh, is met, uh, met, met dopingovertreders. Maar ja, weet je, de, de, moet je een uh, moordenaar niet straffen omdat andere moordenaars niet gepakt worden. Ik vind dat een beetje een, een, een uh, gekke, vra gekke vraag eigenlijk. Hij heeft het gedaan, uh, blijkbaar, uit getuigenverklaring, Dan moet je hem gewoon straffen. Hij is natuurlijk uh, een icoon in uh, de wielrennerij. Wie of wat neemt hij nu mee in zijn val? Uh, nou ja, het hele verhaal rond die ploeg neemt hij mee. Uh, alle, alle renners die daarin zaten, de hele structuur rond een uh, ploeg die ja, pak een beetje tien jaar lang het wielrennen gedomineerd heeft. Uh, en Icoon als, uh, als ploegleider, als uh, Bruin ja, die gaat mee in de val waarschijnlijk. Kunnen we de hele periode Armstrong dan maar beter vergeten? Uh, het is wel verleidelijk hè, om dat ja. te doen. Uh, ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat hij gestreden heeft met de, met de wapens die, uh, die toen geldig waren, die toen uh, in de cultuur zaten. Dat we daar nu uh, later achter uh, met, met een andere blik naar kijken, dat is, uh, dat is, ja, dat is zo. Uh, daar moet je mee gaan. Uh, mee... En het is ook nog maar de vraag of hij al zijn titels kwijtraakt. Hè? Het, is, uh, het, het is heel goed denkbaar dat de UCI uh, tegen een eventuele uitspraak van USADA in beroep gaat. Er is namelijk een regel dat er maar acht uh, jaar teruggekeken mag worden. En dat is eigenlijk het, het strijdpunt op dit moment. Hij is inderdaad wel wat langer terug dan uh, acht jaar geleden natuurlijk dat hij op zijn hoogtepunt was. Maar uh, wat betekent dit voor, voor hem zelf, voor het merk Armstrong? Bijvoorbeeld de Livestrong Foundation, al die gele bandjes waarmee we mensen zien lopen. Nou ja, kijk. Uh, hij zegt zelf dat hij, er, uh, dat hij er vol voor blijft strijden. Dat hij wel wat, wat anders te doen heeft dan uh, zijn eigen uh, hachje te redden. En uh, daar bedoelt hij natuurlijk mee dat hij uh, uh, vol voor, voor kanker blijft, uh, tegen kanker blijft vechten. Nou, oké. Okay. Uh, hij gaat imago scheiden, schade leiden. Dat is uh, volstrekt helder. Maar door uh, deze zaak uh, zo uit de publiciteit te houden, probeert hij een beetje de schade te beperken. Dat, uh, als het helemaal op, het, op, op, op straat komt te liggen wat er gebeurd is in die jaren bij uh, US Postal en bij Discovery... Ja, dan, dan is de, de, de schade veel groter en niet te overzien. Dus ik denk wat dat betreft dat het een slimme actie is om, uh, om uh, niet terug te vechten... En blijft hij nu toch een beetje een grootheid? Of uh, gaat hij toch echt de, de boeken in als de man die bijvoorbeeld inderdaad de Tour zeven keer won op, op pillen? En uh, ja, toch niet de man die we verwachten dat hij was? Of, of ja, moet hij het dan weer afleggen tegen bijvoorbeeld Merks in Durijn, Hino, Anketiel, die hem vijf keer wonnen? Uh, dat, is een, dat is een gewetensvraag. Dat, ik denk dat iedereen dat zelf voor zichzelf moet beantwoorden. Uh, hij streedt. In een periode, uh, met de wapens die in die periode golden. Uh, Merks die zelf ook meer dan drie keer gepakt. Op het moment dat je als Merckx nu zou fietsen met zijn drie keer gepakt voor doping. Dan had hij nooit meer uh, verder kunnen rijden. Dan was hij voor het leven geschorst geweest. Uh, Lens is nooit ge, ge, gepakt op dopinggebruik. Hij wordt nu gepakt omdat het getuigenverklaringen zijn. Of jij ja, trekt zich wel terug uit de strijd. Ja... De, de, de regels zijn hetzelfde gebleven, maar de manier waarop we ernaar kijken, de normen en de waarden die uh, vanuit de samenleving uh, op de sport zijn gericht, die zijn veranderd in die tijd. De tijd is anders en daarmee ook de beoordeling. Maar of het de grootste sportman in de Tour de France is of de grootste dat mag. daar zijn de meningen over verdeeld. En ik laat dan iedereen de, de mogelijkheid om er zelf zijn eigen keuze in te maken. Heb je een geel bandje joh? Oké, okay, hoeft hij ook niet af. Ik was altijd oerig fan, maar <laughs> dat zegt ook niks. Roderick de Munnik, hoofdredacteur van Fietsmagazine. Dankjewel. Graag gedaan. Vara Radio 1. De gids.fm. Superman. Natasja Helmer kreeg van haar zus een giftcard. En dat is gewoon een belachelijk chique naam voor een cadeaubom. Ze mocht 50 euro vrijbesteden in modewinkel Kos. Ze kon niet meteen slagen, maar later vond ze toch iets... en toen bleek de kaart niet meer geldig. Verloren tussen gift en merchandisingcard mailde ze Superman. Hij schoot haar begin dit jaar te hulp. Oh, oh, oh, Superman. Superman is aangekomen in Den Haag bij Natasja Helmer...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 Ik zoek de filiaal, baas of chef of eigenaar. De shopmanager. De shopmanager. <laughs> ja, die is op dit moment uh, uh, op support in onze nieuwe winkel. Ik heb dadelijk wel een voormanager hier. Op support? Ja. Het gaat even om de kos-klantenkaart. Ja. Ik kan de achterkant daarvan niet goed lezen. Het is een paarse kaart. Oké, okay, Ja. Oké, okay, nee, heeft ze die gekregen omdat u iets heeft teruggebracht. Of een merchandise-card is het. Grijs is een gift-card, dus dat is echt een cadeaubon die je cadeau geeft. Een gift-card? Ja. En paars is een merchandise-card? Ja, dat klopt. En wat betekent dat merchandise? Ja, dat, dus dat het zeg maar, uh, ja, dat, zo heet ze gewoon, dus dat het al merchandise is. Dat, dat het gewoon in de winkel blijft, dat het geld zeg maar in de winkel blijft eigenlijk. Zouden al die woorden samen dat ene woord merchandise betekenen?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 Toen met we gaan bellen met, er staat ook een nummer op, hè? Op je op kaart. Dat heeft u gebeld. Waar, waar kom je dan terecht? Uh, bij de klantenservice van de H&M. Omdat Kos een, van hetzelfde concern is. En wat zei men daar? Nou, ze waren verbaasd en uh, wilden graag uh, voor me uitzoeken uh, ja, wat, er, wat de mogelijkheden zijn. En um, dat hebben ze gedaan en mij teruggebeld. Het enige wat ze me konden vertellen was dat Kos een ander beleid, een eigen beleid heeft. Oh man. Die giftkaart die dat deed, oké. Dan koopt ze iets wat toch niet bevalt, dan brengt ze dan terug. En dan ja. wil ze drie maanden later een jas kopen. Ja. En dan blijkt die kaart uh, niet meer geldig te zijn. Dus is een maandag, maandag. Ja, dus dan mag ze nou, maandag vanuit terugkomen. En dan, uh, wij zijn open vanaf 12 uur. Als je dat even naar haar door wil geven, dan kijk ik daar even naar. En dan moet het verder geen probleem zijn. En Natasja is langs geweest. En Kos heeft alles perfect opgelost. Probleem uit de wereld dus. As we see it here, it hurts me zo. So. No need to lie, dear It's a BS So we both know, know. I can't remember Please. Middelsister, Ben Lonklesol. Nog 100.000 euro heeft Wietse van der Werf nodig. En dan kan hij met zijn actiegroep de Blackfish een boot kopen. En daarmee wil hij de visserijverdragen handhaven op de Middellandse Zee... en optreden waar nodig. Wietse van der Werf, goedemorgen. Goedemorgen. De visserijverdragen handhaven klinkt een beetje als de vispolitie. Um, meer als de zeepolitie. Het, het is niet alleen maar om het beschermen van, uh, van vis... Um, ja, het, het gaat eigenlijk mis op zee. Er zijn heel veel internationale verdragen en regelgevingen. De handtekening wordt snel gezet door politici. Alleen de handhaving blijft uit. Dus op dit moment zien we met name in de Middellandse Zee... wat toch ja, de kraamkamer is voor veel zeeleven. Het is een heel belangrijk gebied. En uh, op dit moment is er gewoon heel veel stroperij, illegale visserij. En, en de vraag is van ja, wat... Uh, hè? De, de, de afgelopen 10, 20 jaar is er zoveel vergaderd en gepraat. En de problemen worden alleen maar erger. Wat is het grootste probleem daar? Um, een van de twee van de grootste problemen is uh, denk ik het illegaal gebruik van drijfnetten. Dat is twintig jaar geleden door de Verenigde Naties en uh, tien, jaar, tien jaar geleden door de Europese Unie nogmaals verboden. En dat gaat maar door. Uh, er zijn nog ongeveer 700 schepen die, die dat blijven gebruiken. En heel veel walvissen, dolfijnen, haaien, schelpballen, alles raakt daarin verstrikt in die netten. Uh, dus dat is heel schadelijk. Um, en blauwvintonijn, dat is natuurlijk een van de grootste en snelste vissen uh, op aarde. Die Um, ja, heel belangrijk zijn voor dat gebied en überhaupt voor het, het ecosysteem. En uh, ja, er is gewoon heel veel, van wordt heel veel in ieder geval gevangen. M eigenlijk wordt er twee keer meer gevangen op sommige plekken dan eigenlijk is toegestaan. Maar nu hebben overheden wel getekend, maar ze handhaven niet. Waarom nee, niet? de politieke wil is er niet. Kijk, en wij, uh, ik denk van, ook als je even eigenlijk afstapt van het onderwerp, gewoon het feit dat we internationaal afspraken maken. Dat betekent gewoon dat het gehandhaafd moet worden. En het moet niet zo zijn dat als je dan hè, een, een bedrijf bent in Zuid-Italië... waar toch veel corruptie is hè, en dat je de lokale overheden kan afkopen... dat je dan maar door kan gaan met je met schadelijke of eigenlijk criminele activiteiten. Dus dit, is ook, dit heeft eigenlijk ook te maken met... Ja, hoe gaan we als internationale gemeenschap om met dit soort situaties? Van ja, dan de, moet je de, optreden. Ja, dan moet je dus optreden. En, en als dus dat vanuit de politiek uitblijft of vanuit de overheid. En wij hebben als. Hè, dat zijn we nu natuurlijk. nu hè, We zijn de Blackfish begonnen, deze organisatie. En wij gaan kijken van hoe kunnen we uh, breed mobiliseren. Breed, eh, brede publieke steun uh, krijgen. om gewoon te zorgen dat deze ja, wetgeving nageleefd wordt. Nu is de Middellandse Zee behoorlijk groot. Daar is dan Wietse van der Werf met zijn bootje. Ja, ja de Middellandse hoe zee... ga je dat doen? <laughs> de Middellandse Zee is groot, maar het is ook een relatief kleine zee. Uh, het is ook zo dat we natuurlijk weten uh, vanuit de ervaring in de afgelopen jaren... waar veel van de visserij plaatsvindt. Hè, op uh, welke tijden in het jaar, bepaalde vangstgebieden. Uh, en dat we ook weten vanuit welke havens ze opereren. In Zuid-Italië zijn ook bepaalde havens die zijn, echt, uh, wordt echt, zijn privébeveiligers en dergelijke. Dat is op zich best wel uh, een heftige situatie daar. Maar we weten eigenlijk waar we, moeten, waar we moeten zoeken. En het is juist omdat wij natuurlijk... Hè, we zijn een wat kleinere organisatie, we bestaan nog niet zo lang... we kunnen met een klein schip en met veel vrijwilligers... we kunnen zeg maar heel veel doen en op heel veel plekken kunnen we zijn. Uh, en bewijslast verzamelen. Hè, en in ieder geval onze ogen... Hè, we hebben veel ogen, uh, we, kunnen, we kunnen veel zien. Uh, en dat kunnen we met relatief weinig middelen doen. En ik denk dat dat is toch een verschil is met de EU... die een bepaald budget heeft voor EU-inspecteurs... die gewoon 9 tot 5 werken en vaak... Uh, ja. Ja, maar waar die, moet je die, die heen met is je bewijslast? Want als de overheden niet handhaven, kan je natuurlijk zwaaien ja, dus, uh, naar de politie in een ja. ander land. Maar ja, die doen er dan niks ja. aan. Ja. Nou, dus dan denk ik, dan komt er een stukje directe actie bij kijken. Als we het over illegaal drijven het gebruik hebben... Uh, ik, he, ik kan me goed voorstellen, wij, wij zullen dan bijvoorbeeld in, in, in gebieden... bij bijvoorbeeld Sicilië of bij Sardinië uh, zullen we varen. Nou, op het moment dat we een schip vinden, he, een drijfnet vinden... Nou, dus, dan gaan we het in beslag nemen. Nou, en dan, kan, dan hoop ik dat ze de kustwacht bellen van... Hey, uh, dit schip neemt het drijfnet in beslag. En, nou, en dan... ja, of ze zeggen, dag Wietse van der Werf, ik heb hier een pistool. Uh, ik wil niet dat jij mijn drijfnet ja, zet. Maar ik denk, hoe dan ook het feit dat wij daar zijn, het feit dat we actie ondernemen... dat zal betekenen dat, daar, uh, he, dat ook overheden worden... dat dat onderwerp naar boven komt. En het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat de kustwacht... dat we hun eigenlijk wijzen op het feit dat wij hun werk aan het doen zijn. En het is natuurlijk... Ik, ik, ik ben in havens geweest waar illegale drijfnetten... gewoon aan boord van schepen wordt gehezen, terwijl de kustwacht ernaast staat. En dan denk ik van ja, dat is toch... dat geeft, dat geeft ook aan dat er moet gewoon actie ondernomen worden... om überhaupt gewoon ja, hun, hun te pushen en de druk daar op te dan voeren. daar beginnen. Moet je niet beginnen bij bijvoorbeeld het inderdaad aan de kaak stellen van de corruptie van de kustwacht? Ja, en dat, uh, dat is de vraag van hoe doe je dat? Ja. Dus je kan, he, je, je kan uh, um, je kan natuurlijk publiceren, je kan een blog uh, bijhouden en je kan zeg maar proberen iets, iets te doen. Het, het is natuurlijk feit dat internationaal, uh, internationaal gezien dat overheden. Ja, het is gewoon heel moeilijk om, om het onderwerp daar uh, op, de, op de agenda te zetten. En het is zeker zo. Kijk, dit wordt natuurlijk op internationaal niveau wordt dit bepaald. Dit wordt bepaald op EU-niveau, op Verenigde Naties-niveau. Nou, dat betekent ook dat je dan dus internationaal moet mobiliseren. En het feit dat we een schip hebben, hè, en dat we groepen vrijwilligers in Duitsland, Zweden, Nederland, Engeland, België, Spanje, dat we allerlei mensen van allerlei verschillende landen erbij betrekken... dat betekent dat je echt ja, dat onderwerp zo ver mogelijk kan, uh, kan brengen. Nu hebben we ook Green, Greenpeace en Sea Shepherd, is er ja. ook. die zijn natuurlijk ook bekend... om het hè, beschermen van de zee en, ja. en zich hard maken voor uh, de goede zaak. Wat doen jullie anders? Ik denk dat het verschil is dat wij eh, niet wereldwijd opereren. Wij richten ons specifiek op visserij en specifiek op Europa. En dat betekent dat we vanaf nu eh, heel doeltreffend... eigenlijk heel, op hele specifieke onderwerpen kunnen we verandering teweeg brengen. En dat kunnen we doen met relatief weinig middelen. Omdat wij nooit hè, wij moeten nooit drie of vier ton uitgeven... alleen al brandstofkosten om bijvoorbeeld hè, naar Antarctica te gaan... en om daar een campagne te beginnen. Wij kunnen in Europa blijven en ook in de Middellandse Zee blijven. Dus wij blijven minimaal hè, drie jaar in de Middellandse Zeegebied met dit schip... Uh, voordat we ja, eventueel elders uh, ook uh, aan de slag gaan. Wanneer komt het, Schipper? Uh, ik uh, ben heel hoopvol dat het voor het einde van het jaar uh, operationeel is. Wat is er nog nodig? Uh, nou, de 100.000 euro die je zei, dat is ja. inmiddels al minder geworden oh, sinds echt? gisteren. Ja. Dus uh, ik denk dat we nu al rond 60.000 zitten wat nog nodig is. Maar dat is nog een aardige dag. Dat is nog een aardige dag. Maar als je kijkt, we hebben zo hard gewerkt de afgelopen maanden. En zoveel mensen uit de hele wereld hebben geld gedoneerd. Wat ook denk ik wel aangeeft dat het, die onderwerpen gaan heel erg leven. Dus uh, ja, de laatste loodjes... In 2013 het ruimen ze op. Ja, absoluut. Ja En dan uh, met de Blackfish <laughs> daar de zee op. Wietsen van de Werf van uh, de Blackfish, dank je wel. Ja. En tot uh, 12 uur nog, CDA Noord en CDA Zuid... gaan de christendemocraten uit elkaar. En oude auto's en oude steden, ze gaan niet meer samen. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Anders Breivik is door de rechtbank in Oslo toerekeningsvatbaar verklaard... en veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van 21 jaar. Die straf kan telkens worden verlengd... zolang die gezien wordt als een gevaar voor de Noorse samenleving. Breivik glimlachte toen hij het vonnis hoorde. Van tevoren had hij gezegd dat hij niet in beroep zou gaan... als hij toerekeningsvatbaar verklaard zou worden. De komende uren wordt het vonnis nog onderbouwd door de rechtbank.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 En in Rotterdam en Amsterdam heeft de politie geschoten op mannen die er vandoor gingen. Toen de politie hen wilde aanhouden in Amsterdam negeerde een automobilist vanochtend een stopteken. Hij reed zich klem en probeerde te vluchten en toen werd er geschoten door een agent. En in Rotterdam ging een automobilist er vandoor naar een alcoholcontrole. Hij reed in op een agent en ook daar heeft een agent schoten gelost. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie viel op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden staat 2 kilometer en er staat 11 kilometer op de A28... vanuit Utrecht naar Zwolle, tussen Leus de Zuid en Nijkerk. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen, tweetal vrachtwagens zelfs. De rechterreishoek is dicht. verkeer vanuit Utrecht naar Zwolle kan het beste omrijden... door de A12 te kiezen in de richting van Arnhem... en daarna de A50 in de richting van Apeldoorn en Zwolle. Op diezelfde A28 richting Utrecht staat 6 kilometer file... tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. En op de A50 arnhem os tussen Renkum en het Knoop het Ewijk 9 kilometer. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Duffy, Warwick Avenue, staat mij heel erg goed bij. Maar Mercy was ook een hit van haar eerste cd. Duffy uit Wales brak alweer door in 2008. En dit was een nummer van haar debuutalbum Mercy. De Telegraaf opent vandaag met een artikel over het CDA. En daarin ontkent CDA-leider Buma dat er in Limburg sprake is van een bloedgroepenstrijd... die tot een splitsing kan leiden binnen de partij. Het artikel is een voorschot op een groot interview met Buma dat morgen in de krant verschijnt. Volgens Buma is er dus niks aan de hand, maar ondertussen is het woord splitsing wel gevallen. En hoe moet het CDA en met name natuurlijk het campagneteam daarmee omgaan? Ik vraag het aan historicus en CDA-watcher Pieter Gerrit Kroeger. Goedemorgen. Goedemorgen. Het campagneteam van het CDA heeft de Telegraaf voor zich liggen, kan ik me zo voorstellen. Wat denkt u dat zij zullen zeggen, pot voor drie dubbeltjes? Um, zoiets van, oh jee, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. En elke partij, het CDA dus ook, is van wat ik dan noem die gouden ouwen. Ja? Uh, uh, de Partij voor de Arbeid. U ziet die koppen al. Hadden we er niet al onlangs een met meneer Spechtman als wethouder die geld had verspild aan FC Utrecht? Nou ja, het beeld. Ze kunnen niet met geld omgaan, de rooien. Ja? Bij het CDA is dat altijd uh, bijvoorbeeld de bloedgroepen. Ja? Ja. Of uh, ook zo'n hele gouden ouwe: uh, het sociale hart. Ja, zijn ze nog wel christelijk sociaal? He, dan is er bijvoorbeeld een meningsverschil... Op, op, rond een bepaalde eisen van het CNV of zo. En als het CDA daar nou niet meteen hoera bij roept... dan is het, we zijn niet meer christelijk. Meneer Kroeger, u bent ook zo enthousiast aan het vertellen. Zit u wellicht heel dicht bij, uh, bij uw telefoon? Qua, bij, qua het mondstuk, zeg maar. Dat zou kunnen. Ja, u stoort een heel klein o. beetje. Maar, uh, het is goed te volgen, hoor, daar niet van. Maar uh, ja, um, de, U zegt, ja, yeah, dit zijn van die kliekjes uh, die je dan af en toe zo uh, opwarmt. En zeker in deze ja. tijd, natuurlijk. Nou, dat valt mij dus vooral op waarom in deze tijd? Je zou zeggen uh, uh, er is een verkiezingscampagne. Uh, Nederland staat als belangrijkste, vijfde economie van Europa, midden in een uh, uh, uh, serie hele ingrijpende beslissingen die op ons afkomen. Uh, werkloosheid loopt fors op, zeker onder jongeren. Nou, onderwerpen genoeg om eens even de tand in te zetten. Maar. Ja. Ik ga u toch nog even onderbreken. We gaan u toch even opnieuw proberen te bellen. Want dat de lijn niet. stoort wel heel erg. Ja, dan is er iets met de lijn. De, dat denk ik wel, ja. Uh, als u gewoon even ophangt, dan bellen wij u opnieuw. Doen we. Tot zometeen. Ja, we proberen het dus even opnieuw met meneer Kroeger. De lijn stoorde een beetje. Ik weet niet of het nou aan onze lijn ligt of aan, uh, of aan de lijn van meneer Kroeger, maar... As we speak wordt hij gebeld, zodat hij zometeen nog even kan vertellen over de opening van, het, van de Telegraaf vandaag, waarin gesproken wordt van een splitsing binnen het CDA. Well, City. We hebben even opnieuw gebeld met uh, Pieter Gerrit Kroeger. Dag meneer Kroeger. Goedemorgen. Kijk, dit klinkt uh, zonder kraak. Klinkt beter. Ja, zeker wel. Uh, we hadden het over de opgewarmde kliekjes die nu zo uh, dan voorbij komen, zoals bijvoorbeeld inderdaad uh, het CDA moet weer een sociaal hart krijgen. Uh, nu dan de, uh, zeg maar de bloedgroepenstrijd, die dan een beetje speelt in, uh, in Limburg. U zei het is juist wel opvallend dat dat in deze tijd dan weer wordt opgewarmd. Ja, je zou van uh, grote, uh, uh, stevige media, u heeft het nu over de Telegraaf, uh, verwachten dat ze uh, ja, uh, vooral belangstellend zijn naar uh, hoe moet het verder met dit land? Wat zijn de ideeën ja, uh, die voor de komende vijf tot tien jaar uh, Nederland weer moed en perspectief geven? En hoe staan die politieke leiders daarin? En dan komt men met zo'n opgewarmd klikje, zoals u ook heel mooi zei, als uh, uh, vinden mensen in Limburg het CDA misschien te, te protestant of zo. Maar nu komt het wel, uh, meneer Kroeger, uit een interview met uh, Buma... dat dan morgen verschijnt en waarin hij eigenlijk uh, ook citeert... waarin de zaken uit Limburg wordt aangehaald. En hij zegt, om de zoveel tijd komt dat gevoel terug in Limburg. Dat erken ik ook. Dan voelt hij toch wel een beetje een suggestie. Waarin hij, waarin hij dus bevestigt van, oh ja, daar komt dat verhaal weer. Uh, u en ik zaten niet bij dat interview, maar zo'n soort formulering... ja hoor, om de zoveel tijd komt, komt zoiets weer voorbij. Uh, dan, uh, ja Dat is heel herkenbaar. Elke partij heeft van dat soort onderwerpen waarvan je weet... daar komt weer. Huh? hij weer. Maar het er ook niet op in hoeven te gaan natuurlijk... en kunnen zeggen, inderdaad, dat speelt volgende punt. Ja, of inderdaad, inderdaad dat verhaal komt regelmatig terug. Uh, heeft u nog iets nieuws? Ja. Hoe moet het campagneteam van het CDA nu gaan reageren? Uh, buitengewoon cool. Uh, en uh, het, het belangrijkste is denk ik ook gewoon op wijzen. Uh, ik begrijp dat vanuit het CDA Limburg al zelf al is gezegd van wat een onzin. Uh, uh, en, en ja, één uh, heel belangrijk punt waar het gaat om de suggestie van een soort koersverschil uh, of van opvatting... Uh, het was natuurlijk toch in het CDA Limburg dat, uh, laat ik zeggen, de rapen zo gaar waren ten aanzien van de PVV, de, de dat ze de coalitie daar, ja, dat dus uit elkaar gespat is, wat er vervolgens toe leidde, dat Wilders in Den Haag wegliep. Dat heeft eigenlijk de val van links? het kabinet ingeluid. Ja, ja, want het was voor de Limburgse CDA's, ja, die dan, uh, nou ja, uh, laat ik zeggen, dat, hè, waar dus niet heel veel linkse protestanten ik maar zeggen, rondlopen, die hadden er zo volstrekt tabak van. Het was zo volkomen onwerkbaar. Je kon geen, ja, geen fatsoenlijke provincie zal het op die manier naar de toekomst brengen, met, zoals met de PVV. Dat is, het, is, het is gewoon over. Maar zou je als nou, campagne -team... Dat, was, dat was nogal een les voor Den Haag, zou je kunnen zeggen. Ja, en, maar zou je dan als campagneteam nu dit gewoon op schrift moeten stellen... en dat naar buiten moeten brengen, of dit gewoon totaal negeren? Um, Ruud Lubbers die zei altijd, je moet niet gaan wrijven in een vlek. Dat is niet goed, hè? Nee. Nee, niks doen dus, dus. Op het moment dat je zegt, we willen het hebben over bijvoorbeeld de jeugdwerkloosheid. We willen, hoe komen we met dit land door die crisis? Door de handen in één te slaan. Ja, met werknemers, werkgevers. Met de partijen die constructief willen werken aan de toekomst. Ook om Europa ja, weer stevig op de kaart te hebben. En Nederland daar een krachtig geluid te laten hebben. Daar moet je het over hebben. Dus dan moet je vooral niet weer nog verklaringen gaan zitten geven over nou ja opgewarmde klikjes. Stilte en uitgaan van je eigen kracht. Dat is hem dan eigenlijk. En je eigen krachtige verhaal voortdurend naar voren brengen. Pieter. En andere vragen, en wat zijn jullie ideeën dan? En um, uh, enig idee waar, overigens waarom de Telegraaf nu met dit verhaal komt? Ja, ik ben natuurlijk uh, nog de assistent, nog het uh, afluisterapparatuur in de, in de telefoon van meneer Paradijs. <laughs> de uh, hoofdredacteur uh, is dat? Uh, maar, uh, van de ja, Telegraaf. Morgen begint uh, het VVD-partijcongres en de campagne van uh, lijsttrekker Rutte. Ja, nou, uh, één, ja. In één is 2. Ik bedoel, het CDA wordt blijkbaar door de VVD de positieve interpretaties. Men vindt het CDA blijkbaar met Buma als aanvoerder toch weer een gevaarlijke concurrent. Historicus en CDA-watcher Pieter Gerrit Kroeger, dank u wel. Graag gedaan. Nederland scoort slecht als het gaat om automobilisten die met drugs op achter het stuur zitten. Dat bleek vorig jaar uit een groot Europees onderzoek. En het gaat dan vooral om wiet en amfetamines. De combinatie van drugs en drank leidt tot veel verkeersdoden. In Friesland is daarom vorige herfst het project Drive Clean gestart... om jonge bestuurders met een drugsbril voor te lichten. Saai, boeien, zullen veel jongeren zeggen als het gaat om voorlichten. Maar verslaggever Jan Peels merkte dat ze daar in Drachten wel wat op hadden bedacht.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 maar niet achter de stuur hoor. Nee. nee, nee. nee want dat is, dat is dat wat we nu gaan doen natuurlijk. Hè. Nee, nee, nee. Dit was leuk hè? Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Je moet er toch niet aan denken dat dat gebeurt als je wat gebruikt natuurlijk. Hè. Nee, nee nee absoluut. daar moet je ook niet achter te stuur doen. We beginnen even met de kennismaking. Ik zal straks uh, eerst zelf beginnen. Ik ben uh, Willem-Andries. Met de scooter, brommen scooter ging ik uh, wel vaak zeg maar, uh, met drank op rijden. Ja, achteraf uh, denk ik, zou ik beter niet kunnen doen. Maar ja, zo heeft iedereen wel wat. Nou, ik ben Greta, ik ben 19 jaar. Met drugs en drank heb ik uh, met rijervaring nooit gehad. Ik ben uh, Albert. Uh, nou, ik ben 30 jaar. Ik heb uh, wel jammer genoeg ervaring met uh, drank en drugs achter uh, het stuur, met de scooter. Nou ja, dat is uh, wel goed gegaan, maar soms ook wel niet. Nee, maar in de vorm van de A Ja, ongelukken uh, gekregen. Onderuit gegaan, nou, ja, en uh, te hard rem of zo. En... Dat is, uh... Ja, meerdere ongelukken, ja.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 Wel anders, ja. Hoe anders? Uh, ja, dat, dat is niet te beschrijven. <laughs> nee. maar wat doet die bril nou precies? Nou, die bril die, die geeft een soort extra wazigheid en een dubbele visie. En daardoor zie je dus ook dat ze minder concentratie hebben. Minder kunnen doen wat ze zouden We moeten doen. lopen echt alsof ze dronken of iets gebruikt hebben ja. over dat parcours. echt.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 Uh, het ging heel raar. Echt <laughs> kort, stukje, kort stukje door de tuin en uh, nee, dit is parcoursjes beter, langs, hè? veiliger. Om zo naar te kijken, ziet het er heel komisch uit allemaal ja. tegen die pionnen aan dat en allemaal heel gehoor. erg. Dit hoef ik niet mee te maken. Je had nog helemaal nooit ervaring met alcohol en drugs. Nee, hè? beide niet. Ook nee. nog nooit dronken, dus ik heb geen idee hoe dat eruit ziet. Ja, hoe is dat dan nu om dat te voelen? Uh, heel raar.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 deze zomer was het weer in het nieuws. Oude auto's zijn slecht voor het milieu en daarom moeten zij worden geweerd uit de steden. Eigenaren van klassieke auto's staan nu op hun achterste benen. Ze zijn boos. En ik praat erover met onze autojournalist Wim Oude Goedemorgen Wim. Goedemorgen Deborah. Om wat voor auto's gaat het nu eigenlijk? Nou, het gaat om auto's op het ogenblik van 25 jaar in oude. Dat is uh, jaren geleden is dat afgesproken dat uh, auto's van die leeftijd een. een status van klassiek hebben... omdat ze door, alleen door liefhebbers gebruikt zouden worden. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen. Uh, er zijn mensen die importeren uit Duitsland uh, overtollige diesels... die daar niet meer op de weg mogen of niet in steden mogen komen. En die rijden voor, uh, voor, voor heel weinig geld... want die, die 25 jaar en oudere auto's... die zijn vrijgesteld van motorrijtuigbelast. Rijden die vrij rond. En uh, ja, die maken eigenlijk een beetje misbruik van, uh, van de vrijstelling... die voor de echte liefhebbersauto's is gecreëerd... Ja. En dat is het grote probleem, want uh, men wil auto's van 25 jaar en ouder uit binnensteden weren. En in sommige steden, zoals in Utrecht, het bizarre voorstel dat auto's van 8, uh, 12 jaar en ouder niet eens meer de stad in mogen. Dus uh, nee, die liefhebbers die hebben echt een, een probleem met al die nieuwe maatregelen. Maar kunnen zij eronder uit? Nou, het is zo dat uh, het gaat om uh, 500.000 voertuigen die in Nederland ouder dan 25 jaar zijn. Maar dat zijn 300.000 personenwagens en 165.000 motorfietsen. Maar die echte liefhebbersauto's, dat zijn er, uh, dat zijn er misschien maar 40.000. Dus wat dat betreft uh, worden er wat verschillende uh, soorten auto's en soorten gebruikt met elkaar door, de, door elkaar gehaald. Het zijn wat, uh, wat verschillende cijfers die worden gehanteerd. Wat maar... nu het geval is, is dat in ieder geval de grens van klassieke auto's op Europees niveau naar 30 jaar wordt getrokken. En dat eh, bovendien eh, het, het, zeg maar het, eh, de maatregelen van de overheid aangescherpt worden om met name die oude diesels, want die vervuilen enorm met eh, veel stikstofoxide eh, en veel fijnstof, dat die heel binnenkort eh, behoorlijk aangepakt gaan worden. Zodat er voor de eh, liefhebbers van die echte klassieke auto's dat meer ruimte blijft. Want die rijden namelijk ook minder. Uh, gemiddeld rijdt in Nederland een auto 14.000 kilometer per jaar. Maar uh, die klassieke auto's die rijden maar 1.500 of 1.600 kilometer per jaar. En uh, bovendien uh, die mensen die rijden alleen op bepaalde gelegenheden. Swinters winters komen ze niet eens de straat op. Ze staan keurig netjes geparkeerd in garages. Dus die hebben eigenlijk helemaal niet zo'n milieubelasting. Maar hoe kom je er nou achter, Wim, of je inderdaad te maken hebt met een onschuldige liefhebber die alleen op zondag zijn een mooie karretje de garage uitrijdt? Of gewoon met een heel slimme vervuiler? Nou, uh, die, tot nu toe was het duidelijk dat zo'n oude auto was een liefhebbersauto. Daar zijn ineens die tienduizenden vervuilende diesels uh, uit, uh, uit Duitsland uh, bijgekomen. Uh, het is zo dat de federatie van historische auto- en motoclubs in Nederland zich al jaren sterk maakt... voor een, een goede regulering en goede vrijstellingsmogelijkheden. Uh, je zou kunnen zeggen dat uh, alle... Eigenaren van een echt klassieke auto... die moeten verplicht lid zijn van een club... die is aangesloten bij deze VEAC. De meesten zijn dat al, maar ja, elke club heeft een goede... Een, een ledenadministratie, weten welke auto's het gaat. En als die bij de VEAC worden gecoördineerd... dan heeft uh, de, de, die federatie zeg maar een, een, uh, een vuist om naar de overheid te maken. Zeggen, luister, dit zijn de auto's waarom het gaat. Die moeten vrijstelling hebben... want die worden alleen maar gebruikt als historisch erfgoed. Uh, je zou bovendien bij de... Uh, periodieke autokeuring, uh, de kilometrages kunnen controleren... zodat je zegt, ja iemand die meer dan uh, 2.000, 3.000 kilometer per jaar rijdt... dat is geen, geen liefhebber, dat is gewoon iemand die gebruik maakt van de, van de voordelen... Uh, op een oneigenlijke manier. Uh, dat zou je ook kunnen registreren. Er zijn verschillende mogelijkheden, wordt ook onderzocht om dat wat uh, uit te werken. Ja, maar dan ga ik gewoon lekker mijn kilometerteller terugdraaien, Wim zodat ik toch lekker kan blijven rijden. Ja, dat is, uh, dat, kijk, er zijn altijd uh, uh, mensen die slimmer denken te zijn... dan de, dan de samenleving of de overheid. Uh, maar een kilometer, elk jaar een kilometer tellen terugdraaien... dat is voor een auto van 25 jaar en ouder... al niet meer zo gemakkelijk als dat het vroeger was. Dan ging je achter het dashboard en dan haalde je het kabeltje los... en dan was het gedaan. Dat gaat al niet meer zo makkelijk. Uh, maar het, dit is zomaar een suggestie. Hè? De, de, de federatie van historische auto en motorclubs is drukdoende... Om daar een, een soort waterdicht uh, systeem voor te vinden. Dat de auto's die tot het historisch erfgoed behoren. duidelijk te onderscheiden zijn van mensen die misbruik of oneigenlijk gebruik maken van de reglementen. Bovendien, met name die oude diesels. die gaan uh, binnenkort streng worden aangepakt. en zwaarder worden belast. zodat het eigenlijk geen zin meer heeft om daarmee te gaan rijden. Het is dan niet meer zo goedkoop en aantrekkelijk. Er wordt aan gewerkt. Dankjewel Wim, oude Weernink, en tot volgende week. Tot volgende week. Ja, ga ik buizen of barbecuen? That's the question. Ligt natuurlijk ook een beetje aan het weer. Maar als ik dan toch naar binnen ga, dan kan ik kijken naar de docu documentaire Live in a Day... om vijf voor half negen op Nederland 3. YouTube-gebruikers over de hele wereld legden op 24 juli 2010 een moment uit hun leven vast. En dat zetten ze op YouTube. Is dus ook te zien vanavond. Te horen zometeen is Jurgen van den Berg met Lunch. Uh, ja, nieuwswebsite uh, nu.nl komt met iets nieuws. Daar gaan we zo meteen uh, over praten. Mediaforum Tjeu Vase en Luc Koelman. En om half twee de stelling in Stand.nl. De politiek moet afzien van de forense tax. Jos van Ommeren gaat meepraten. Transport-econoom aan de VU in Amsterdam. Straks dus in Stand.nl. Voor lunch met Jurgen van den Berg. Ik wens u vast een heel goed weekend. Surf naar de gids.fm. Verkiezingen bij Tros Kamerbreed. Morgen rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag.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 Dit is Radio 1.